9 uur naar wel met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt nu alle reizen naar de Krim. Volgens het ministerie zijn er ernstige ongeregeldheden en zijn er blokkades op toegangswegen naar de Krim. Met name worden problemen verwacht in Sebastopol, Simferopol, Kharkov en Donetsk. Intussen is de VN-veiligheidsraad weer in spoedzitting bijeen om te praten over Oekraïne. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek reist morgen naar Kiev om met de Oekraïnse regering te overleggen. De secretaris-generaal van de NAVO heeft op de toenemende spanningen... in Oekraïne gereageerd via Twitter. Rusland moet de grenzen en de soevereiniteit van Oekraïne respecteren... twittert Rasmussen. En verder schrijft hij... dringend behoefte aan deescalatie in de Krim. Donderdag sprak Rasmussen als een bezorgdheid uit... over de gebeurtenissen op de Krim. Hij riep Rusland toen op om niets te doen... waardoor de situatie verergert.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 Niemand komt op straat te staan, zegt Van Rijn, dat is altijd het beleid geweest. Elke suggestie dat dat niet zo is maakt mensen onterecht bang, benadrukt Van Rijn. Volgens een berekening verdwijnen de komende vijf jaar zo'n 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat komt doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. In de Eredivisie heeft Peck Zwolle thuis gelijk gespeeld tegen NEC, het werd 3-3. Peck verspeelde een 2-0 voorsprong. De andere drie wedstrijden van vanavond zijn nog aan de gang.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 Radio A. Nogmaals goedenavond. Straks het voetballen. Maar eerst het schaatsen in het Olympisch Stadion. Want Sebastian Timmerman? Daar is uh, Sven Kramer gedisqualificeerd. Uit het toernooi gehaald. Omdat hij bij de finish van de 5 kilometer... niet zijn schaatsen op het ijs had. En dat heet een kickfinish in de termen. En daarom is hij uh, uit de uitslag gehaald. En dus gedisqualificeerd. En zo wint Koen Verweij de 5 kilometer. In 6.35.16. En uh, staat hij dus ook aan de leiding van het algemeen klassement. Steven Dalebout staat langs de kant van de baan. Uh, de gemoederen ongetwijfeld. Wat, uh, hoog zullen oplopen, Steven. Ja, Gerard Kempkus, de coach van Sven Kramer, staat toe te kijken hoe Sven Kramer dan weer de cameraploegen uh, te woord staat. Gerard, een kick-finish is het verhaal. Wat vind je ervan, van deze beslissing van de scheidsrechters? Oh, volkomen onbegrijpelijk, uiteraard. Dit, dit, dit zal niemand begrijpen, geloof ik niet. Ik bedoel, ten eerste, uh, uh, wat doet een kick-finish op een afstand als de 5 kilometer? Uh, en ten tweede, in het voetbal zeggen ze dat je beslissingen in de geest van de wedstrijd moet nemen. Het geest van het moment. En natuurlijk, uh, de regel is de regel, maar kijk waar we zijn en kijk wat je morgen gaat krijgen. Je bedoelt, het is ook vooral een soort van huldigings van wat er in Sochi gebeurd is. Dat is de geest van de wedstrijd. En je ja, was er geen tijdswinst mee gemoeid hè, met deze kickfinish. Nee, nul. Na de alters geven we hem een paar seconden langzamer. Dat maakt ook nog niet uit. Maar kijk, je ziet gewoon hier in het stadion hoe mensen op die 5 kilometer reageren. Hoe mensen voor uh, Sven Kramer naar dit stadion komen. En, um, uh, en morgen ook voor Sven Kramer naar het stadion. Ze gaan hem niet zien schaatsen, want dan gaat de 1500 meter ook gewoon niet rijden. En hoe kan het dan, denk jij, dat de scheidsrechters in dit geval Jacques de Koning dan toch deze beslissing neemt? Omdat hij de man van de regels is, de man van het boek. En uh, gewoon zijn ogen niet even dicht wil knijpen. En dat, ja, dat snap ik niet, nogmaals. Jullie hebben na afloop nog wel met elkaar gesproken, hè? Uh, de leiding van TVM en uh, jij dus en uh, de scheidsrechters. Ja, ik heb hem uiteraard even opgezocht. Wat heb je gezegd? Mijn mening. <laughs> en hoe ik het zou doen als scheidsrechter. En wat was het antwoord toen? Ja, dat hij bij de regels blijft. Ja, dat kan ik op zich niet kwalijk nemen, maar ik vind echt dat je... Ja, ik vind echt dat je de wedstrijd moet aanvoelen. Is echt ik vind het echt onbegrijpelijk. Zwaar onbegrijpelijk. Ik weet dat volgens mij kan, kan, een, kan een organisatie die hier deze wedstrijd in elkaar sleutelt... ...en een prachtig evenement is, het werkelijk een prachtig evenement is het, ...die kan niet blij zijn. En ik denk de KNSB ook niet. Want als je nog verder nadenkt... Uh, uh, uh, ...volgens mij gaat die nu ook ontbreken op de wk o route in theaf. Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Want die tickets die werden hier nog verdeeld. Of is er dan nog weer die, die, die ene aanwijsplek die dan daarvoor uh, gebruikt zou kunnen worden? Nou, als iedereen volgens de regels blijft gaan, dan is Sven gewoon geparkeerd nu. En dan schaats hij volgende week, of twee, drie weken ook niet op de WK-round. Ja. Ja. Sta je dan? Ja, nee, ik kan er dan altijd ook wel om lachen. Je ziet Sven ook wel, die is ook ontspannen. Wij nemen het zoals het komt, maar ik vind het, het blijft te belachelijk voor woorden. Kan er om, om, om lachen omdat je het misschien nog wat te, te, te bizar voor woorden vindt? Ja, nou ja, ik bedoel, ik bedoel als, als andere mensen willen bepalen hoe ons seizoen eruit gaat zien, dan uh, prima. Ja. Dankjewel, Gerrit Kankers. Dat was Steven Dalebout. Sebastian Timmerman, uh, wat, wat mij verbaast... Uh, is het in het stadion al bekendgemaakt? Je hoort helemaal geen gefluit of reacties? Nee, ja, de, de huldiging is wel geweest inmiddels van de vijf kilometer. Uh, daar ontbrak dus Sven Kramer ook. En daar stond Koen Verwijp bovenaan. En die ze, maakte ook een beetje ja. een gebaar van, ja, sorry. Als het ware. Uh, maar ik heb inderdaad geen gefluit gehoord. Ik heb inderdaad ook de, de speaker niet horen op, uh, omroepen dat Sven Kramer gedisqualificeerd is. Dus wat dat betreft, uh, maar goed, mensen kunnen het uit die huldiging ook wel opmaken natuurlijk. Dat hij uh, is gedisqualificeerd. Uh, uh, maar ja, puur formeel. Als je echt puur formeel naar de regels kijkt. Dan heeft uh, Sjaak de Koning uh, wel een punt. Dan, uh, dan heeft hij het recht om hem uit het toernooi te halen. Overigens, over dat WK round gesproken. Ik heb die regels hier nog eventjes bij de hand. Uh, de beste twee van het EK gaan daar naartoe. Dat zijn dus uh, Blokhuis en Koen De Nederlands kampioen van dit toernooi. En als dat dus Koen wordt. De nummer twee, wordt dat automatisch nummer 2 van dit NK. En dan staat erbij... de overige deelnemers worden door de selectiecommissie geselecteerd. Dus dit betekent niet automatisch... dat Sven Kramer ontbreekt bij dat WK-allround... eind maart in, in Heerenveen. Want er is dus één aanwijsplaats. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, toch weer consternatie daar uh, ja. bij het schaatsen in het Olympisch Stadion. We horen er straks nog meer over. We gaan naar Vitesse Roda Richard, want... Ja, Vitesse staat op uh, 1-0. Doelpunt van Mike Havenaar, zijn zevende van dit seizoen. Het begon allemaal bij Atsu aan de linkerkant. Waar Montijnen niet ingreep. De rechtsback van Rode JC... Durfde niet waarschijnlijk. Toen kwam de voorzet van Atsu en bij de tweede paal stond Havenaar. En die knikte de bal er simpel in. Ook na amateuristische verdedigen van Bonifazia. Nu belangrijk. Hupperts met de voorzet richting Nemet. Maar de bal wordt weggewerkt. En dan krijgt Rode JC dat best wel wat ruimte krijgt in deze wedstrijd. Een ingooi te nemen aan de rechterkant van het veld. Het is vooral Nemet die een aantal mogelijkheden al kreeg voor Rode JC. Maar treuzelde te lang. De Hongaar nu weer een aanval van Roda. Maar Huscher uh, loopt zich vast. Dan is het Tsutsuwin die goed oplet. Hupperts met het paasje naar de linkerkant. Daar is Neymet opnieuw. Maar hij raakt de bal slecht. En zo blijft het voorlopig bij 1 tegen 0. Steven Dadebout, wie okay. heb je nu bij je? Ja, de hoofdrolspeler. De man van de, de kickfinish van Kramer. Ja, je zat te lachen. Je hebt een extra lang weekend zo. Ja, ja, ja. Ik, ik kan het ook niet heel erg serieus nemen hoor. Tuurlijk regels zijn regels. Maar uh, ja. ja, het is... Uh... Het is niet anders, weet je, ik, ik, ik, regels zijn regels, ook voor, ook voor Sven Kramer en uh, ik vind het fantastisch om hier te rijden. Ik vind uh, ik het uh, tamelijk relaxed, kom in, in euforie over de finish en uh, ja, dan, uh, dan, ja, dan hoort dit erbij, ja, blijkbaar. Ja, is dat zo? Ik bedoel, wat, wat vind je daar nou echt van? Ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel Nederland op zijn smalst, ja, weet je, laten we wel zijn. Het is niet, uh, Kijk, uiteindelijk maakt het natuurlijk voor de wedstrijd, de, de, hele, de angel is natuurlijk compleet uit het weekend. Ja, anders hadden we morgen nog een mooie strijd gehad. meter. meter Koen natuurlijk normaal gesproken de betere. Dan hebben we nog een spannende tien kilometer. Ja, en dat is nu allemaal weg natuurlijk, ja. Dus, hoe zou je deze beslissing van Jacques de Koning willen omschrijven? Ja, weet je, dat uh, laat ik me daar maar niet over uit. Ja, je noemt het al even, de strijd tussen jou en Koen van Weijen. Die, die was heel mooi geworden en die was op de vijf kilometer ook mooi. Ja, en ik denk dat we gewoon, uh, weet je, ondanks dat het natuurlijk allebei wel een beetje... Ja, we komen natuurlijk allebei uit de Olympische Spelen. hebben samen goud gehaald op de teampersuut en uh, veel verplichtingen samen gehad. En toch nog hier de strijd aan willen gaan. Jammer dat Blokhuis er niet bij kan zijn, want hij niet fit is. Ja, en dan is het uh, is zo toch wel een beetje jammer, ja. Die beslissing zit er dan aan te komen. Hè? Hebben jullie dan nog overleg gehad met, met de scheidsrechters? Of hoe werkt dat hier ja, in de katakombe? Ik, ik heb helemaal niemand gesproken. Ik, ben helemaal, ik heb helemaal niemand gesproken. Heb uh... geen mensen geprobeerd nog even over te halen? Nee, joh, ben je gek. dan ben gek. En daar ga ik uh, echt geen discussie meer. aan. En waarom niet? Nou, Zo ben ik niet. En als, als, zij dat, als zij denken dat dat nodig is... en als zij denken dat daar een dat weekend beter van wordt... dan moeten ze het vooral doen. En hoe zit dat nu met jouw WK-plek? Want daar kom je natuurlijk nog wel voor voor, voor een ticket voor het WK. Ja, ja, ja, ja. geen idee. Geen idee. Nee. Ja, dat, dat zou dan wel mogelijk moeten zijn, geloof ik... als de KNSB jou aanwijst. Ja, ja, ja. Uiteindelijk bepaalt de selectiecommissie wie daar gaat rijden. Goed, Daar ben ik nog niet echt mee bezig geweest. Ik, weet je, ik, ben, ik ben net klaar. En, ja. Wat ga je nu doen? Ik, ik, ik ga een bier drinken. Kun je er ook al twee nemen nu? Of drie, ook wel ja. Ja. Uh -huh. ja. Sven, dankjewel. Sven Kramer en Steven Go Ahead Eagles, PSV, Arman Afsaroglou. PSV is terug, komt langs Het is 2-2. Goede actie van Jisung uh, Park. Die het uh, strafschopgebied uh, inkomt. En uh, een aantal aardige bewegingen in huis heeft. Waar de Go GoHead-verdedigers niet mee om kunnen gaan. De paas is goed van Park in de breedte op Jurgen Lokadia En hij schiet van heel dichtbij de 2-2 achter doelman Andersen. En oh, oh, oh, wat was die 49ste minuut van deze wedstrijd dan toch belangrijk. Want net toen Erik Valkenburg een levensgrote kans op de 3-0 miste. Een vrije kopkans uh, kopte Valkenburg net naast. Was het de tegenaanval waaruit Memphis Depay de 2-1 maakt. En dat was het kantelmoment in deze wedstrijd. Want daarna heb ik go Ahead Eagles eigenlijk helemaal niet meer gezien. PSV heeft de controle volledig in handen en die 2-2 van Locadia is dan ook terecht. Met nog uh, 25 minuten te gaan in Deventer vrees ik het ergste voor Go Ahead Eagles. Want het lijkt erop dat ze niet uh, meer terug gaan komen in deze wedstrijd. Maar goed, het staat nog altijd 2-2. Ja, dan wordt er eigenlijk gescoord in Den Haag. Dan moet je heel lang wachten en die <laughs> ja, Dat maakt niet uit hoor. Het is uh, inderdaad 1-1 geworden. En ik hoorde uh, uh, Richard praten over amateuristisch verdedigen. Uh, als ik dit amateuristisch verdedigen noem, dan beledig ik elke amateur. Want de manier waarop Sepp de Rover de bal voor dat keeper uh, ten rouwelaar hem kon pakken... Uh, voor van Rauwelaar weg tikt, Ter Rauwelaar weg tikte. En uh, uh, Albert die volgens sommige berichten de bal met zijn hand had uh, geraakt. De bal kon uh, binnen tikken. over de voet van diezelfde step erover. Buiten het bereik natuurlijk van Ter Rauwela, Want die was al geklopt door zijn verdediger. Uh, toen was het 1-1. En ADO Den Haag is op uh, zoek naar de 2-1. Zou dat ook verdienen want het is gewoon veel, veel sterker dan Nak. Nu ook weer aan de linkerkant. Een uh, hoekschop. Goed gewerkt daar aan die kant. Door, uh, wie was dat? Uh, oh, een van de invallers, uh, Yannick Wildschut, Die dat uh, deed, Yannick Wilschut die gekomen is voor de volk. Kom falende Mitchell Schet. Wat was die slecht in de eerste helft? En uh, die is dus ook uh, terecht gewisseld. En uh, Wildschut heeft het nu al beter gedaan dan zijn voorganger. De hoekschop vanaf de linkerkant. Natuurlijk de koppers mee naar voren. Zoals Beugelsdijk. Daar komt die bal richting Beugelsdijk. Wordt uh, weggekopt uit de uh, doelmond door Nak Breda. Maar meteen opgevangen door Meijers. Meijers gaat hem weer binnenbrengen in het uh, strafschopgebied. Maar die is te hoog en te hard. Gaat over de achterlijn. Het is in de tweede helft inderdaad een veel leukere wedstrijd geworden. Kwam eerst op dat doelpunt van Hooi voor Nak en toen de gelijkmaker naar die blunder, enorme blunder van Seb de Rover. En daarmee staat het 1-1 bij ADO tegen NAC. 1-0 is het in Arnhem bij Vitesse, Roda en Richard. Ja, en een rode kaart volgens mij voor Bonifatia. Maar iedereen kijkt elkaar hier ook op de perstribune een beetje aan van wat gebeurt er eigenlijk. Maar volgens mij is het vasthouden van Bonifatia bij Havenaar die naar de bal toe glijdt naar een voorzet vanaf de linkerkant. De armen gaan direct omhoog bij Havenaar richting de scheidsrechter. Ik word aan mijn shirt getrokken en Bonifatia staat daar volgens mij ook nog altijd op het veld. Maar ik heb wel een rode kaart gezien van scheidsrechter Liesveld. Alle spelers van Roda staan nu om de Leidsman heen. Ook Courto meldt zich en Vitesse natuurlijk op wat afstand. Havenaar is ook inmiddels verdwenen. En ik heb nog bij Rode JC geen speler gezien die richting Catacombe gaat. Ja, nu wel. En is het inderdaad Bonifacia die er dus met een directe rode kaart vanaf moet. Ook dat nog voor Rode JC Bonifacia die overigens een hele belabberde wedstrijd speelde voor de Limburg. In de eerste 28 minuten ging kinderlijk in de fout ook bij de goal van Havenaar. Daarvoor zat hij ook al een aantal keren mis en nu moet hij er dus af met een rode kaart. Zeer zwaar bestraft vind ik van Liesveld. Maar goed, hij is er niet meer bij. En dat betekent dat Rode JC nu nog met 10 man staat tegenover Vitesse. Dat ook nog eens voorstaat met 1-0 door de goal van Mike Havenaar. En we krijgen een directe vrije trap met een muur van een mannetje of 6-7 misschien wel van Rode JC. In het strafschopgebied En die bal die kan dus in één keer op doel worden geschoten. Vajnovic op... De rand van het strafschopgebied meldt zich voor deze vrije trap. Prupper gaat er ook in staan. En prachtig binnengeschoten. geschoten. Oh, een juweeltje hoor van Vajnovic. Heel erg lekker. En zo staat Vitesse ineens uit het niets op 2-0 na 29 minuten voetballen. Want Vitesse is helemaal niet zoveel sterker dan Roda. Maar het staat dus wel voor. Prachtige vrije trap van Vajnovic. Die deed dat de afgelopen jaren al wel vaker in het shirt van Heracles Almelo. En nu laat hij voor de tweede keer keer dit seizoen bij Vitesse zien dat hij het ook kan voor de Arnhemse club. Mooi weggekruld, buiten bereik van uh, Courtois En Vitesse eigenlijk nu al op roze in deze wedstrijd. Want binnen een half uur staat het Vitesse 2, Rodejezee 0. Goed, Eagles, PSV. Arban afzal 2-2 en PSV heeft zoals ik al zei de controle helemaal in handen. Nu het is eigenlijk wachten. Zo lijkt het op de 2-3. Hoewel Goed wel een wissel heeft toegepast om dat te voorkomen. Marnix Kolder is zojuist in de ploeg gekomen voor Jeffrey Rijsdijk. Maar ik ben benieuwd of hij iets kan veranderen aan het spelbeeld. Want in die tweede helft is PSV toch een stuk beter gaan voetballen dan in de eerste mede. Geholpen natuurlijk door die vroege goal in de tweede helft. Een prachtige schot. Kieselhard in de verre hoek geschoten van Memphis Depay. En uh, het lijkt erop dat PSV hier misschien nog wel de drie punten gaat meenemen. Hoewel het lijkt nu dan een beetje dreiging te gaan vertonen via Doker Smit. Rechts Bek die mee naar voren komt. Maar zijn steekbal op uh, Dennis Sturus is niet goed. Waardoor Jeroen Zoet nu de doeltrap heeft genomen. Heeft hij gedaan naar Rekiek. Rekiek speelt de bal dan even naar Hielje uh, Markt Middenvelder die de bal achterin is komen ophalen. Hulje Markt naar Zanka Jurgensen. Gaat erin in wat laag tempo. PSV zal wel iets moeten versnellen, denk ik. Nu dan misschien via Arias. Maar die gaat ook weer terug. Waarom, toch, zou je denken? Er worden zoveel ballen teruggespeeld. Als je gewoon je blik een kwartslag draait. Dan kijk je opeens naar voren. En dan kan je die bal misschien die richting opspelen. Maar dat doen de spelers niet heel vaak in deze wedstrijd. PSV speelt de bal nog steeds. Rustig achterin rond met nu wel Ruiz op de middenlijn. Wat meters is gepakt door PSV, maar Ruiz moet weer terug omdat Houtkoop hem opjaagt. En PSV houdt dan nog wel het balbezit, maar Ahead lijkt zich een beetje beter te organiseren daar op de eigen helft. Hoewel er is nu wel wat ruimte voor Rekic aan de linkerkant, omdat die wordt vrijgelaten door Antonia. Rekiek met de brede paas naar Schaars in de as van het veld ziet dat aan de rechterkant vrijheid is bij Arias. Die krijgt de bal ook. Speelt hem dan in op Depay. Maar dat is niet goed. Waardoor Goed de bal kan overnemen via Houtkoop. En die hem dan probeert uit te verdedigen. Treuzelt dan wat. En kiest voor de lange bal. Maar uh, dat is maar van korte duur hoor. Dat balbezit van uh, Gohead. Want Hiljemark neemt alweer over. Hiljemark dan naar uh, Arias. Arias laat die bal slim lopen voor Depay. En dan is er wat ruimte aan de rechterkant voor Depay. Wacht heel lang met de voorzet. Daar komt hij dan wel. Matafs die is uh, ingevallen. Voor PSV heeft doelpunt te maken Locadia vervangen. Komt niet aan de bal. go werkt weg. Maar PSV houdt opnieuw balbezit. Via Ricky in de middencirkel. Speelt de bal breed naar collega centrale verdediger Zanka. Zanka naar Depay. Spel verlegt naar de rechterkant. Depay zoekt dan kop. Kiest voor Arias aan de rechterkant. Arias met de voorzet. Daar staat Matas. Die komt dan net te laat om die bal in te glijden. Maar PSV houdt wel de bal. Nu aan de linkerkant. Van het strafgebied via Brian Ruiz. Ruiz, dat slim paasje naar Willems in het strafgebied. Willems met twee tegenstanders. Er geen Willems schiet. En een goede redding van die Deense doelman Stefan Andersen. En dan is het gevaar eventjes geweken voor Goehe Eagles. Dat het nog een kwartier moet volhouden. En dan houdt het een punt over aan deze wedstrijd. Het staat nu 2-2 tegen PSV. Tweede helft een stuk leuker, Andy? Ja, was ook niet veel voor nodig. Maar het is inderdaad een stuk leuker met uh, balbezit voor ADO Den Haag. zoals eigenlijk de hele tijd bal voor het doel. Een laardige bal maar goed gepakt. De Jelle ten Rauwelaar die de bal snel weer in het spel brengt richting Poepon. Maar die bal schiet helemaal door naar de keeper aan de andere kant. Winkels, die in de tweede helft buiten het doelpunt naar die mooie aanval van Nak Breda uh, niets te doen heeft uh, gehad, is de bal bij Danny Holla. Holla Even terug... Naar uh, uh, Vito Wormgoor. Wormgoor geeft de bal mee aan Malone. Malone naar de rechterkant. Uh, nog net een uh, goede actie gezien van Zuiverloon. Uh, een voorzet vanaf de rechterkant. Komt die maar net over het doel. Want als er iemand aanspraak maakt op de overwinning, dan is het Ado Den Haag. En dan komt uh, Rode E.C. wel heel erg in de problemen. Als Ado hier uh, minimaal één punt gaat pakken. Want uh, dan wordt het gat. Dan begint er een uh, serieus gat te komen. Uit uh, de wedstrijd gaat nu Danny Bakker, de middenvelder. Hij wordt vervangen door. Door Ricky van Haren en uh, die moet dus als verse kracht ervoor gaan zorgen dat de drie punten in uh, Den Haag blijven. Zover is het nog lang niet. We hebben nog een kwartier te gaan. En balbezit wel voor ado Den Haag. Kijken of dit nog iets op gaat leveren als de vrije trap genomen is. En Malone de bal heeft speelt hem uh, naar uh, voor mij een van de betere spelers in deze wedstrijd. Mike van Duinen. De bal gaat nu breed. En zelfs mee naar voren nu Beugelsdijk. Die gaat lopen met de bal. Halverwege de helft van Nak. Gaat helemaal door. Oeh, die wordt gehaakt. Dat is de eerste gele kaart in de wedstrijd. Voor Radel Poupon. Die moet natuurlijk meelopen. En een aanvaller die gaat verdedigen. Ja, dan weet je wat er gebeurt. Dan maakt hij een rare overtreding. En dus is het een vrije trap voor ADO. Op een prettige plek. zeg maar Op de punt van het strafschopgebied. Aan de linkerkant van het veld. En dan staat Beugelsdijk al. Weer op de hoogte van het strafschopgebied. Bij de strafschopstip. En moet de bal daar in de buurt gaan komen. Achterin Mike van Duinen. Die kan natuurlijk ook heel goed koppen. En dan ben ik benieuwd hoe die vrije trap door Meijers genomen. Nee, het is niet Meijers die hem neemt. Het is Van Haren, de invaller die achter de bal staat. Daar komt die bal richting tweede paal. Maar dat is een makkelijke vangbal voor Jelle en Rauwelaar. We gaan nog een leuk laatste kwartier tegemoet. Daar ben ik van overtuigd. En dat was nodig ook in deze wedstrijd. 1-1 de stand bij ADO tegen NAC.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 maakt plaats voor uh, Go Ad Eagles PSV Arman Afsaroglu. Geen doelpunt, maar wel een leuke wedstrijd. 2-2, uh, nog altijd de stand. En als PSV het iets beter had uitgespeeld de laatste vijf minuten... had het nu al 3-4-2 kunnen staan. Vooral Depay kiest vaak voor de verkeerde optie. En als hij zijn paas geeft op een vrije medespeler... dan is hij niet accuraat. Net nog een uh, paas gezien naar Localia. Die helemaal vrij stond in het uh, 16 meter gebied van Depay. Maar dat was een slechte bal die zo niet aankwam. En dus uh, geen doelgevaar voor PSV. Net wel een uitstekende vrije trap, overigens gezien van Memphis Depay. Net buiten het 16 meter gebied. En uh, Stefan Andersen, de doelman van Go had nog alle moeite om die bal over de lat te tikken. Het lukte hem uiteindelijk wel. 2-2 met Go in de aanval. Aan de linkerkant via Houtkoop. Ziet er gevaarlijk uit. Houtkoop houdt die bal dan net binnen op een paas van Overgoor. Zoekt Zanka dan op. Houtkoop komt met de voorzet, maar die wordt door. Uh, Zanka goed opgevangen. Die bal gaat over de zijlijn. De ingooi van Goet. Snel genomen. Goet wil toch ook wel op zoek hoor naar die 3-2. Daar komt de voorzet van Ricciano Haps. dan helemaal vrij. niks Kolder die dan kopt. Maar dan is er al gevlacht voor buitenspel. Die bal ging er wel in. Maar uh, Wiedemeijer die fluiten voor buitenspel. En dus gaat het feest in Deventer niet door voor de thuisploeg. Even zien in de herhaling op het scherm wat ik hier heb. Of die voorzet van Haps naar Kolder inderdaad buitenspel. Is. Ja hoor, Kolder loopt meters achter de laatste verdediger van PSV. Terecht dus afgevlacht en afgefloten ook door Wiedemeijer. Voor dat doelpunt dat dus niet doorgaat. Terwijl Antonia nu even geblesseerd op het veld ligt en behandeld wordt aan een blessure. Nou ja, ik zei al, PSV had eigenlijk al voor moeten staan. Heeft in die tweede helft al veel meer kansen gekregen dan het in de hele eerste helft kreeg. Dat waren er in totaal ook nul, dus dat was ook niet zo heel moeilijk. Maar toch, Depay die speelt dus een wedstrijd waarbij je bij vlagen kan zien hoe goed hij wel niet kan voetballen. Hij maakte natuurlijk ook die 2-1. Maar bij Vlagen doet hij ook dingen waarvan je denkt, had het nou net iets anders gedaan, dan had je daar wat meer uit kunnen halen. Maar goed, dat is misschien ook het gevolg van zijn jeugdige leeftijd. En uh, nou ja, dat heb je bij die aanvallers die nog niet zoveel ervaring hebben als Depay, maar die wel ontzettend goed kunnen voetballen. Antonia is inmiddels even van het veld gegaan, wordt daar verder behandeld. En de, doeltrap is voor, of de vrije trap voor Jeroen Zoet, naar dat afgekeurde doelpunt dus van Marnik Kolder. Zoet heeft die doeltrap inmiddels genomen. Naar Zanka. Die dan een paar meters pakt richting de middenlijn gaat. De bal speelt op Maher. Adam Maher die zojuist de ploeg in is gekomen voor Yisoen uh, Park. Maher krijgt de bal terug van Zanka. Maar verspeelt de bal dan aan uh, Job van der Linden. De aanvoerder van Go Ahead. Maar het balbezit voor de ploeg uit Deventer is uh, van korte duur. Want PSV neemt dat snel weer over. Fookeboy en het hele publiek hier in Deventer is dan boos. Dat Antonia niet in de ploeg kan komen. En als PSV opeens weer via Ma Matassi dan schiet. Maar die bal een paar meter na schiet. Dan is uh, iedereen en alles hier in uh, Deventer boos op Wiedemeyer omdat hij wel heel lang wacht om het teken te geven dat Antonia, die dus even geblesseerd van het veld moest uh, weer naar binnen, het uh, veld mag betreden. Dat heeft Wiedemeyer nu dus uh, gedaan en het heeft uiteindelijk uh, geen gevolgen gehad. Acht minuten nog te spelen in deze leuke wedstrijd en het staat nog 2-2. Het allround is met wat consternatie afgelopen daar uh, in het Olympisch ja. Stadion. Sebast, waarom werd het trouwens zo laat bekendgemaakt? Want, want uh, Kramer had twee of drie ritten voor het einde al gereden. Ja, maar de scheidsrechter die staat dan nog op het middenterrein en uh, die moet dan ook nog uh, uh, de momenten hebben om de beelden terug te kunnen kijken. Uh, overigens is Douwe de Vries, uh, van wie ik al constateerde dat hij uh, twee blokjes wegtrapt uh, door het insteken van de bocht ook gediskwalificeerd. Dus nog meer uh, tegenslag voor de TVM-ploeg, want die rijdt net als kamer voor die ploeg. Uh, maar goed, dus dat is de reden dat het zo laat werd, uh, werd bekendgemaakt. En dat ze dus uh, even wachten om die beelden terug te kijken. En dan uiteindelijk de beslissing te nemen. Beslissing waar trouwens ook Rintje Ritsma, een van de initiatiefnemers, woedend over is. Want die uh, kwam ook langs gestierd werkelijk met een gezicht uh, dat stond op onweer. Alsof iemand weer aan hem had gevraagd of hij er nu eindelijk eens een keer mee gaat stoppen. Zeg maar een beetje. <lacht> uh, we zijn bezig met het vrouwensprint toernooi. De laatste twee ritten zijn aanstaande. Ik zie uh, Irene Wust namelijk in de baan tegen Thijsje Oenema. Oenema. Normaal staat vierde in het algemeen klassement. En Irene Wust staat op uh, de derde plaats. Maar drie seconden en zeventienhonderdste, terwijl ze in één keer goed weg zijn. Drie seconden en zeventienhonderdste moet zij goed maken op uh, Margot Boer om Nederlands kampioen te worden. En dat is wel heel erg veel. Dat zal uh, normaal gesproken iets te veel van het uh, goede zijn. Maar Irene Wust kan goede duizend meters rijden. Dat weten we ook natuurlijk van de speler waar ze tweede werd achter Hong Zhang. En Irene Wust reed gisteren een hele goede duizend meter die ze namelijk won in één 1.17.12. En daarmee was ze bijna een seconde sneller dan de nummer 2 op die 1000 meter gisteren... dan Lotte van Beek. Dus kijk of Irene Wüst dat kan herhalen. Ze ligt inmiddels ruim voor op Thijsje Oenema... die niet lekker in dit toernooi zit. de 500 meters ook niet heeft gewonnen. Last heeft van een heupblessure nadat ze dus eerder al bij het Olympisch kwalificatietoernooi zich niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen. Zij ontbrak in Sochi. Laatste ronde van Wüst gaat in. 28-6. de rondetijd. 7. Oh, daar gaat Wüst onderuit. Nog meer ellende voor de TVM-ploeg. Goeiedag, wat een zwarte avond is dit, zeg, voor de ploeg van Gerard Kemkus. Irene Wust valt bijna nooit, ja, dit jaar wel een keer op een training, vlak voor de Spelen in Insel. En nu valt ze op de koelste baan, de tijdelijke baan in het Olympisch Stadion. En verontschuldigt ze zich bijna, als het ware, door haar armen de lucht in te steken naar het publiek. Maar dit is wel een hele inktzwarte avond voor de TVM-ploeg aan het worden kramen gedisqualificeerd. wordt de Vries gedisqualificeerd. Irene Wust valt. En dus komt Irene Irene Wüst niet op het podium van dit uh, Nederlands kampioenschap sprint. Staat wel weer, kijkt even naar de elleboog. Terwijl Thijs Hoenema finist in 1-1996. En dat is de vijfde tijd op deze 1000 meter. Snelste tijd staat op naam van Marit Leenstra. 1.1881. En Irene Wüst die uh, maakt wel haar uh, toernooi, dit sprinttoernooi af. Maar je ziet er ook al even de schrik in uh, het hoofd, uh, in de ogen van Irene Wüst... We kunnen je zien op de monitor nog even de herhaling terug. Ze steekt, ja, ze haakt met haar linker, uh, schaats de punt van de linkerschaats als het ware... achter haar uh, rechterschaats en daardoor uh, raakt ze de balans kwijt. Net bij het ingaan zo'n beetje van de voorlaatste bocht. En daar uh, gaat Wius dan onderuit. In de buitenbaan reed ze onderuit, komt direct hard in aanraking met de boarding. Schuift daardoor ook eventjes als het ware de baan af. Dat zal wel een schaafwondje opleveren. Maar Finis nu heeft de lach alweer terug op het gezicht. Nou, Kramer gediskwalificeerd... Nou, de Vries gedisqualificeerd, Irene Wüst die ter val is gekomen, zit de TVM ploeg niet mee. En Irene Wust, oh dat, dat, is, uh, dat is een statement, zullen we maar zeggen, komt met een kickfinish over de streep. Nou, jassus, en ook niet een beetje ook, want uh, de knieën... A Louis van Gaal. Ja, de, de knieën raakten uh, raakt, uh, haar, uh, haar onderkin. En ze kijkt ook naar de kant, richting de scheidsrechters. Ze steekt daarbij haar tong uit. De gemoederen uh, lopen een beetje op. Hier de emoties zijn duidelijk zichtbaar bij de TVM schaatsploeg. Nou ja, we gaan ons concentreren nu maar op de laatste rit. Van de 1000 meter, want eerlijk is eerlijk en laten we uh, dat niet vergeten. Er staat gewoon een Nederlandse titel nu op het spel. Nederlandse titel voor Margot Boer die ze dik zou verdienen met uh, twee keer uh, de overwinning op de 500 meter. Waarop ze de Olympische bronzen medaille veroverde in Sochi. En de derde plaats gisteren op de 1000 meter. De derde plaats die ze ook behaalde in Sochi op de 1000 meter achter Hongzang. En achter Irene Wust. Lotte van Beek is de tegenstander van Margot Boer. En Lotte van Beek staat tweede in het algemeen klassement. Moet 1 seconde en 13 honderdste goed maken op Margot Boer. Gisteren was Van Beek 31 honderdste van een seconde sneller dan Margot Boer. Boer nu gestart in de binnenbaan. Betekent dat ze dadelijk ook dit sprinttoernooi eindigt in de binnenbaan. Ze moet op de been blijven. Ze, moet, ze mag geen blokjes wegtrappen. Netjes binnen de lijnen blijven rijden. En geen kickfinish maken. Dan wordt Margot Boer normaal gesproken net Nederlands kampioen. En dat zou er voor de vierde keer in haar carrière zijn. Ze opent ook sneller dan Lotte van Beek in 1824. Om 1848 voor Van Beek. Goed door de tweede binnenbocht heen. Waarin ze de voorsprong een ietsje uitbreidt. Maar Van Beek schaadt zijn goede buitenbocht. En komt maar met een meter of twintig achterstand de kruising opgereden. Lijkt ook iets meer snelheid te hebben. Komt al richting Margot Boer. En heeft nu twee binnenbochten vanaf de kruising gezien. Om het verschil in haar voordeel om te draaien. En om er misschien wel één seconde en 13 in onderste van te maken. Voor Lopers zit ze er alleen maar naast. Naast Margot Boer. Dus dat is een goed teken voor Boer. Maar Van Beek wel. Drie tiende sneller in deze ronde dan Margot Boer. Bij het ingaan dus van de laatste ronde. Het verschil 400 in het voordeel van Lotte Van Beek. En nu is het voordeel voor Boer. Dat zij een richtpunt heeft op de kruising aan de Corendon dame. Aan Lotte Van Beek. Margot Boer gecoacht door Marianne Timmer. Die in haar carrière vele malen Nederlands kampioen werd. Namelijk tien keer ziet nu Margot Boer via de binnenbocht weer in de buurt terugkeren. Bij Van Beek. Van Beek gaat wel de rit winnen hoor. En dat doet Van Beek in de snelste tijd in 1795. Maar Boer is Nederlands kampioene. Want eindigt in 1853. En verliest dus maar iets meer dan een halve seconde. Margot Boer voor de vierde keer in a carrière Nederlands kampioene. Lotte Van Beek wordt tweede. En de derde plaats gaat naar Laurine van... Nee, zeg ik dat goed. De derde plaats gaat naar Thijsje Oenema. Die blijft Laurine verliezen namelijk net voor. Boer Van Beek, Oenema. Dat is het podium van het enkels. Dus rust bij Vitesse Roda. Ruststand 2-0. Havena en Feyenoviets scoorden. En dan de slotfase van Go Ahead Eagles PSV. Vrouwen en kinderen eerst in Deventer, Armand. De jacht naar die, naar die winnende goal staat natuurlijk nog gelijk. 2-2. Maar het wil nog niet zo vlotten bij PSV. De kansen zijn er wel geweest hoor in die tweede helft. Net nog eentje van Ruiz. Die voorzet van Depay hoopt er binnen te komen. Maar net afdoende gehinderd werd door de Haps. Nu komt weer PSV eruit. En dan valt hij toch. Is het Brian Ruiz. Net als vorige week tegen Heracles. Die zorgt voor de drie punten voor PSV. En gaat PSV hier in de slotminuut toch winnen. Na de actie van Arias. De Colombiaanse rechtback aan de rechterkant. Die het strafgoldgebied dan in komt te lopen. Zijn voorzet is heel goed. Op Brian Ruiz. En die komt dan net op tijd voorlangs bij zijn tegenstander Améfor. En hij tikt die bal dan simpel achter Andersen. En oh, wat zijn de duiven dan zuur voor go Ahead Eagles. Dat hij hier zo goed speelde. Vooral in die eerste helft. Maar het hier toch laat liggen. De paas inderdaad van Arias. Het is niet Améfor die zich in de luren laat leggen. Het is de aanvoerder van go Ahead Job van der Linden. Die toestaat dat Ruiz uit zijn rug wegkruipt. En dan helemaal vrij staat om die bal simpel binnen te tikken achter Andersen. De opluchting is enorm. Bij de Eindhovenaren die voor de vijfde keer op breien gaan winnen. Dat kan toch bijna niet anders. Als de 90 minuten erop zitten hier in Deventer. Er dan 3 minuten extra tijd bij komen. En wat is Brian Ruiz dan toch belangrijk voor PSV? Er was veel kritiek. Waarom moet je zo'n dure speler voor zo'n dure transfer ook gaan huren voor maar 17 wedstrijden? Of 16 wedstrijden waren het zelfs in die tweede seizoenshelft. Maar hij bewijst nu dan toch wel echt zijn waard door. Brian Ruiz zorgt nu al voor de tweede keer. Tweede week op rij voor de drie punten voor PSV. En dat is toch wel heel belangrijk. Als Go Ahead dan nog één keer hoopt te aanvallen aan de rechterkant. Maar dat gaat niet helemaal goed. Willem zit daartussen voor PSV. Levert de bal al snel weer in bij Kolder. Volgens mij. Go Ahead probeert het dan doorheen te komen. Dat lukt dan ook. Met Kolder die de bal krijgt aan de rand van de 16. Dan ook schiet. Maar met een gelukje is het Depay volgens mij die de bal daar weghaalt. Of nee, het is Rekiek van de doellijn bijna. Nog een grote kans. Mogelijkheid was dat voor Go Ahead. Dan is er opeens veel ruimte voor PSV omdat ahead natuurlijk met alle macht nu gaat aanvallen. En er heel veel spelers voor de bal staan bij Goethe. PSV op de helft van de Eagles nu aan de linkerkant. Maar dat gaat Depay inhouden natuurlijk. Voor hem hoeft het dan maar niet zo nodig meer. Bij een 3-2 voorsprong. Hij gaat nu wel langs een tegenstander. Lijkt het. Er komt een ingooi aan voor PSV. Omdat die bal via van der Linden. De man die dus in de fout ging. Ja zo kan je het toch wel noemen. Bij de 3-2. Hij had Ruiz daar iets beter in de gaten moeten houden. Hij deed het niet. Hij keek naar de bal en zag niet dat Ruiz van achter hem weg kroop. En zo de voorzet van Arias komt binnen tikken. Ingooien voor PSV rond de hoekvlacht. Daar gaan ze nu ook naartoe. Depay is dat om maar wat tijd te winnen. Hij probeert dan langs van de linde te gaan. Lukt niet. Go ahead, neemt over. Met nog zo'n anderhalve minuut extra tijd over in deze wedstrijd. Hielje Mark aan de bal. Naar Zanka in de middencirkel. Wat risico dan in die kopbal van Zanka die naar Ruiz gaat. Maar het gaat allemaal net goed. Voor PSV en de bal wordt dan helemaal teruggespeeld naar doelman Jeroen Zoet. Die niet de bal rustig in het spel houdt. Maar met een lange bal komt. Bal over de zijlijn. go ahead mag ingooien. Het staat 3-2 voor PSV. En er is nog een minuutje over van de 10 minuten extra tijd. Hoeveel is er nog in Den Haag bij Ado Nak, Nog 50 seconden, Ronald. 1-1 de stand. En Ado heeft het wel geprobeerd. Maar het is allemaal zo matig, matig, matig. Uh, ook van Ado kant. Uh, ik denk wel dat ze de, ontevreden zijn dat ze niet gewonnen hebben. Want het uh, overwicht was toch wel voor Ado. En NAC heeft één kansje gehad. was wel een hele mooie aanval. En uh, Hooi scoorde die uh, een uh, kans voor NAC Breda. En Aalberg heeft dus na die uh, blunder van de rover de gelijkmaker kunnen scoren. Daarna nou amper meer een kans of mogelijkheid gezien voor uh, beide ploegen. Wel veel druk van uh, Ado, maar het was heel onzuiver. En zo tikken de seconde weg heeft uh, keeper Swinkels nog een keer de bal gekregen via een terugspeelbal. En rampt hij hem naar voren richting Wilfried Kanon. Want dat is ook in stelling gebracht na de blessure van Wildschut, die uh, uh, al ingevallen was en het veld moest ruimen. Maar ook Wilfried Kanon kan er uh, weinig mee doen. En dan is het Drosten, Jeroen Drost, uh, Henrico Drost, die de bal terugspeelt op zijn keeper. Bal nog een keer naar voren. Maar dat zullen de laatste omwentelingen zijn der bal. En dus uh, blijft het hier als de bal nog één keer naar voren gaat voor Ado Den Haag? Nee, die wordt ook weer onderbroken. 1-1 bij Ado tegen Nak. Nog één avond voor de Eagles, uh, Armand. Eén vrije trap, inderdaad, nog uh, voor de Eagles. In echt de laatste seconde van deze wedstrijd. Dennis Turuts staat achter de bal. Doelman Andersen van Goethe is mee naar voren. Alles iedereen op de helft van uh, PSV. De vrije trap van Turuts. Draait de 16 in. Kan iemand van Goethe eraan aankomen? Nee, dat lukt niet. En dan Fruit Wiedemeyer hieraf. <laughs> en dan storten de PSV-spelers letterlijk ter aarde. Jongens, je hebt de Champions League niet gewonnen. Maar Depay is wel ontzettend blij. Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen hoor, want PSV stelde een dramatische eerste. Zelf kwam al heel vroeg, uh, na één minuut, binnen één minuut al op achterstand. Na een half uur stond het al 2-0 voor de Eagles. Maar in de 49ste minuut zorgde Memphis Depay voor de ommekeer in deze wedstrijd. Nadat Valkenburg voor Ahead een open kans had gemist. Depay maakte 2-1, Locadia 2-2. En in de allerlaatste minuut was het Brian Ruiz die de drie punten toch bezorgd bij PSV. En PSV wint voor de vijfde keer op rij een wedstrijd in de Eredivisie. Drie wedstrijden zitten erop. PEC tegen NEC 3-3. Goed Eagles, PSV 2-3 en Adonak 1-1. En dat heeft vooral gevolgen voor de stand onderin. Roda uh, heeft 22 punten. Is nog aan het spelen, maar staat bij Rust met 2-0 achter tegen Vitesse. En speelt bovendien met 10 man tegen Vitesse. Omdat Bonifacia een rood kreeg. Uh, daarboven staat uh, NEC met 25 punten. Dan RKC met 26. RKC speelt morgen nog. Dan twee ploegen met 28. Gohead Eagles en Ado. En twee ploegen met 29. Cambuur en FC Utrecht. Die morgen beide nog spelen. En daarboven Heracles met 30 en NAK uh, met 32 punten. They sentence me to 20 years of boredom. system from within I'm coming now I'm coming to reward them First we take Manhattan Then we Of our weapons First, we take Manhattan Take Manhattan van Jennifer Warnes. Wat was dat? Uit 1987. Uh, Margot Boer is uh, Nederlands kampioensprint uh, geworden. En uh, ze staat nu bij Steven Dadebout. Ja, Margot, je kijkt naar het tv-scherm waar je iedereen vuust toegezongen ziet worden door Roel van Vels, hè, Maar jij bent Nederlands kampioensprint. Het ja. ja, zag er allemaal zo uit alsof, alsof jij helemaal geen Olympisch seizoen achter de rug hebt dit weekend. Nou ja, het ging best wel goed. Ja, wonderbaarlijk eigenlijk. Ik had het niet verwacht, maar uh, ja, ik zat er best wel lekker in en uh, 500 liepen lekker. Dus, duizend waren wel echt vechten, was wel iets zwaarder, maar uh, het is prachtig en uh, super sfeer, het is echt leuk om hier te rijden. Je wist dan die, die laatste duizend, wist je dat je uh, ruim een seconde kon verliezen op Lotte van Beek? Is dat ook hoe je de wedstrijd ingaat of wil je gewoon die race winnen? Ja. Nou ja, ik wist wel dat winnen waarschijnlijk niet echt uh, mogelijk was, maar zo dichtbij mogelijk. Alles vechten en op 600 zaten we heel dichtbij en ik weet dat ze snelle sneller laatste ronde. is. Dus, ja, gewoon al proberen te versnellen nog in alles wat ik had. En uh, in de bocht zag ik dat ik wel uh, goed dichtbij kwam nog. Ja, dat is wel lekker. en dan Over de streep zie je dat je nog binnen seconden zit. Was, ja, een prachtig. Mooie titel. Wat is deze titel waard als je twee keer brons hebt opgehaald? Nou, wel gewoon dat het uh, ja, gewoon goed gaat dit jaar. En, die bronzen, dat was gewoon nou, een droom die uitkwam en nou, hier winnen, dat was ook mijn doel. En, ja, dat is gewoon geweldig, gewoon extra erbij, bij die bronzen plakken op de spelen. En, ja, zo leuk dat je dat door kan, door kan trekken. Ja, en ja, het seizoen is nog niet klaar, hè? wat kan er, wat, wat kan er van de rest, de, in de rest van dit seizoen nog en wat zijn je doelen nog? Nou ja, ik heb nog twee World Cups en ik uh, ja, probeer het waar te maken waar ik geëindigd ben op te spelen. Dus, uh, gewoon, uh, ja, goed mijn best doen en uh, alles geven. Nog één ding, je zei verbaasd zijn over dat je na zo'n zwaar Olympisch seizoen, dat je dit nog kon hè. Uh, is dat ook iets wat je had gekund in t of word je ook al gemotiveerd door, door de omgeving hier in het Olympisch Stadion in Amsterdam? Ja, ik werd wel extra gemotiveerd. Het is echt uh, geweldig dit. Zo'n sfeer en buiten ijs, het heeft allemaal wel wat. En, ja, het is gewoon prachtig en dat geeft wel wat extra's ja. Maar van gefeliciteerd. Dankjewel. En wij gaan terug naar uh, het voetbal vanavond. De eerste wedstrijd, PEC Zwolle tegen NEC, eindigde in 3-3. Het was een lekkere wedstrijd zonder winnaar in Zwolle. En de trainer van PEC, Ron Jans, mag niet klagen met een puntje. Nou, ik ben, er, ik ben er zeker niet ontevreden mee, uh, ook vandaag niet. Omdat uh, we hebben wel uh, 2-0 voorgestaan, 3-2 voorgestaan. Uh, maar we hebben eigenlijk nooit echt, uh, echt controle over de wedstrijd gehad. En uh, ja, NEC had meer de bal en uh, heeft denk ik meer gecreëerd uh, dan wij. Bij, bij, bij hun zat er meer controle en vastigheid in. En, uh, dus ik vind dat zij minimaal een punt verdienen. Ondanks het feit dat ze alleen maar achter stonden. Nou, wil je dat wel, die vastigheid? Waarom komt het er niet uit? Nou ja, het is eigenlijk van wedstrijd naar wedstrijd... zie je gewoon dat wij door, door een aantal blessures en jongens die verkocht zijn... dat we weer, weer dingen vastreden, automatisme, de trainerstaal, dat weer moeten inslijpen. En ja, Wij hebben er nu veel meer moeite mee en dat, dat vind ik ook wel weer, weer logisch. Maar je ziet als wij, zoals we de eerste tien minuten beginnen... en er zijn wel weer wat periodes geweest, in de slotfase was het ook weer wat, wat beter. Maar het is een ander soort voetbal wat we, wat we nu moeten spelen... Maar, en je hebt ook geen tijd om nu een heel ander systeem. Of, of, ja, maar we pakken, we pakken onze punten en daar zijn we heel tevreden over. En dat is, en, en, je ziet dat Joost Broersen van 30 meter scoort. En Benson kan hem, kan hem nog beslissen eigenlijk deze wedstrijd. Maar wij, wij hadden vandaag geen overwinning verdiend. En wij, wij moeten het doen met, met het collectief op, op het moment. En wat minder van het uh, tiki-taki zoals in het begin van het seizoen. Nu heb jij het woord veilige haven gebruikt. Daar zou je in zijn met, met drie punten. Heb je het gevoel dat je dat nu niet bent? Want ik heb toch niet het gevoel dat jullie nog echt in gevaar gaan komen? Nou ja, je komt uit Rotterdam en dan heb je snel over een veilige haven. Maar volgens mij is de haven van Zwolle niet zo heel groot. Nee, maar bij, bij een overwinning had ik eigenlijk gezegd van... Uh, Oké, okay, nou kijken waar we eindigen. En nu uh, blijft het... Uh, ja, het, is, het is net maart, maar uh, we blijven sprokkelen. Ja, want ook iedereen blijft maar winnen. Hè? Iedereen blijft ook maar punten sprokkelen achter je. Dat bedoel je eigenlijk ook. Ja, maar als anderen winnen, dan zijn er ook ploegen weer die verliezen, hoor. Dus uh, ik, ik denk niet dat wij... Uh, We wij, wij zijn ook niet echt, echt bang of zo, maar het is zo lekker als je het gevoel hebt van... Oké, okay, dat, dat is geweest en dan kun je vooruit. En uh, ja, volgende week uh, naar Heerenveen. En uh, nou, daar liggen ook weer, uh, dat is ook weer zo'n wedstrijd, hè? Er liggen ook weer mogelijkheden. Nou, ik wou het bijna zeggen, ja. En die man die volgens Ron Jans uit uh, Den Haag kwam... nee, Rotterdam kwam, is Ronald van der Geer. Uh, Jans prijstelt dus gelukkig met een punt... maar is een collega van de NEC. anto Janssen denkt daar vast heel anders over. Ja, ik denk uh, de manier zoals we gespeeld hebben... Uh, denk ik dat we wel de volle winst verdiend hadden. We hebben genoeg kansen gecreëerd. We hebben zeer aanvallend gespeeld. Uh, ik denk... De ploeg een groot compliment verdient. Zeker als je naar 2-0 of 2-2 komt. En dan weer toch een mentale tik krijgt met 3-2, dan toch weer tot 3-3 komt. Ik denk dat we prima gespeeld hebben, maar ons eigenlijk tekort doen met één punt. Ja, dat heb je er wel ingekregen, dat ze zich niet zo snel uit het veld laten slaan. Ik bedoel, die start is natuurlijk niet, niet prettig, maar je ziet eigenlijk nooit dat ze mentaal knakken. Ze blijven gewoon rechtop, rugrechten en knokken. Uh, ja, ik denk dat we dat prima doen. Uh, we proberen elke keer ons uh, positiespel te spelen. En, uh, of we tegenstander een hoog druk zetten of wat, uh, wat lager druk zetten. We proberen ons uh, eronder uit te voetballen. Daardoor krijgen we wel uh, de tegengoal. Dat we misschien te kort inspelen en misschien een, uh, een andere keuze hadden moeten maken. Maar goed, dat, uh, dat, dat zit erin. Ik denk dat we dat prima daarna opgepakt hebben met, met, met uh, drie, vier kansen. En daar scoren we eigenlijk dan nog niet uit. Uh, dan krijg je de 2-0 tegen. uit het uit, uit, niets eigenlijk. Ja, dat is wel een mentale tik, maar ook de goal van Seuren, net voor rust... Die, uh, ja, die geeft ons dan ook weer aan dat we op de, de goede weg zijn. Hè? Dat we gewoon moeten blijven spelen. En dat hebben we de tweede helft ook gedaan. Ja, en die beloning komt dan eigenlijk kort na rust, hè? Alleen dan krijg je weer een tik. Ik bedoel, wat dat betreft... Uh... Ja, ja, dat klopt. En, uh, uh, maar goed... Uh, uh, wat dat betreft, de, de, de, de ploeg verdient daar een, een groot compliment. En uh, elke keer, uh, nou niet elke keer, maar hein, nu uh, twee, naar 2-0 terug. En uh, dan 2-2, uh, op die manier voetballen, 3-2. Maar uh, goed, we laten ons de, niet van de wijs brengen wat dat betreft. En we blijven gewoon ons spel spelen. Uh, dat leidde tot de 3-3. En ik denk ook nog uh, kans op uh, 4-3 gehad hebben. Uh, genoeg. Een aantal keren we uh, ook nog uh, goed weg. Dus dat, uh, we hadden, zeker in de slotfase was het wel heel open. We Had het alle kanten op gekund. Maar uh, ja, al met al uh, heel trots op de ploeg. Op de manier zoals we gespeeld hebben. Maar uh, wel jammer dat we niet gewonnen hebben.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 Stap En we Van dik met iemand die me opkomt halen. Wie ben jij aan het halen, Steven Dadeboud? Uh, ik heb uh, iemand naast gestaan. Uh, dat is Rintje Risma. De grote uh, ja, toernooibaas van, van dit toernooi Rintje. Uh, dat hadden jullie allemaal heel mooi geregeld in het Olympisch Stadion. Alles aangekleed, heel veel energie ingestoken. En dan uh, ja, is er een kickfinish van Sven Kramer, wordt hij eruit gehaald. Wat vind jij daarvan? Uh, ja, je moet uh, denk als scheidsrechter moet je de regels nastreven. Maar je moet ook een beetje, uh, ja, in de lijn van de wedstrijd moet je ook een beetje kijken hoe het loopt. Heeft hij er belang bij, gaat hij of nee? Uh, ik kan me zo'nzelfde situatie, kan ik me in het WK herinneren. En dan zeggen ze, ja, maar dat was een euforie uh, kickfinish. Uh, volgens mij is een kickfinish een kickfinish. Dus in en dat was in Budapest met, uh, met het WK. Er was er enige dreiging dat hij gedisqualificeerd zou worden. Maar jongens, hier, het gaat. Tuurlijk, het is wel een NK. Maar Sven Kramers gaat hier uit respect naar de mensen toe. En dan uh, daar moet zo'n uh, zo scheidsrechter nog even een statement maken. Terwijl hij, hij heeft er echt geen tijdswinsten, heeft hij ervan. En hij zal het ook niet bewust hebben gedaan. Dus het gebeurt ook eerst onderbewustzijn gebeurd dat hij per ongeluk misschien zijn voet optilt en daardoor gedisqualificeerd worden. Ja dat, doet, uh, ja, dat is wel een domper op zo'n toernooi. Dat is echt zonde. Maar de scheidsrechter, Jacques de Koning zal zeggen, dat staat, het staat in de regels. Uh, voor de rest staat er niet bij of het in de ge geest van de wedstrijd moet of wat dan ook. Het staat gewoon in de regels. Ja, ja goed, dat, uh, dat kan. Ik kijk, die scheidsrechter die, be die bepaalt op dat moment. Jij zegt, hij drukt druk zijn stempel op de wedstrijd. Hij wil zelf ook een, een, een uh, zeg ik het goed, een, een moment of fame hebben? Nou ja, ik denk dat je dan nog uh, heel zacht uitdrukt. Uh, nou, ik had het niet verwacht van, uh, van Jacques de Koning. En uh, ja, ik heb dan voor de rest, uh, ik was gewoon echt boos ook. Ja, of, of moeten scheidsrechters gewoon de regels volgen? Ja, je scheidsrechter moet moeten wel de regels volgen, maar dit, dit zijn van die twijfelgevallen... En uh, dan moet je in de geest van de wedstrijd moet je, moet je, moet je fluiten. En, en dan bedoel jij, dit is een Olympisch stadion een week na de Olympische Spelen. Het is ook een soort van huldigingstoernooi. Uh, dan had het wat jou betreft niet gehoeven. Ja, maar dat zijn van die, uh, die uh, twijfelgevallen in de regels. Hetzelfde met het overschrijden van de lijn. De ene keer wordt er iemand gedisqualificeerd en de andere keer niet. En als het dan echt een WK af Olympische Spelen is, dan mag je ze heel streng naleven. Maar op een NK jongens, waar, uh, waar je blij mag zijn dat ze hier schaatsen. En dan iemand om die reden. Kijk, als iemand verkeerd kruist, een extra binnenbocht pakt of, of wat dan ook een grote fouten maakt. En er is geen discussie mogelijk. Uh, Allah. Maar dit zijn van die twijfelgevallen. En dan moet je bij zulke wedstrijden, bij twijfel moet je het gewoon niet doen. Dus het gaat, gaat echt, echt slechte reclame voor de schaatsport dit. Ja, reden, daar ben je inderdaad lekker mee. Want je had zo'n mooi allround toernooi bij de mannen. Tussen, een strijd tussen Koen Verweij en Sven Kramer. Ja, morgen is alleen Koen Verweij nog over. Waar, ko waar komen die mensen morgen nog voor naar het stadion? Uh, ik hoop voor de, voor de mooie sfeer en uh, ja, ik schaam me er bijna voor dat, dat, dat we zo'n scheidsrechter hier hebben staan. En ik wil alle mensen oproepen, uh, uh, kom alsjeblieft gewoon naar het stadion en maak er een mooi feestje van. En uh, ja, ik, uh, ik ben eigenlijk bijna sprakeloos dat een scheidsrechter zo'n beslissing gaat nemen. Rintje Risma, dankjewel. En Steven Dadenbouwt van stad. We gaan naar uh, Riesert van de Maarden: Vitesse en Roda. Het is eigenlijk alleen nog de vraag hoeveel het wordt, hè? Ja, Vitesse zou er zomaar een uh, goalje of 2-3 kunnen bijprikken inderdaad in de tweede helft. Het staat 2-0. We zijn zes minuten onderweg in de tweede helft. Rode JC staat met één man minder. Bonifacia in de eerste helft met een directe rode kaart eruit gestuurd door scheidsrechter Liesveld. Een zeer zware beslissing tussen waar denk ik. Er was misschien sprake van even licht vasthouden. Maar Havana lag al op de grond toen dat gebeurde, volgens mij. En ja, je zou dan kunnen zeggen: er stond niemand meer tussen. Er is sprake van een directe scoringskans. En dan, ja, dan volg je de regels. Terwijl er nu bijna 3-0 maakt. Kurto zit er nog net tussen. Bal niet echt goed geplaatst naar een hoek. Schot van een meter of 20. Prupper die ook weer de weg omhoog heeft gevonden. Zat in een dipje zo rond de winterstop. Maar vorige week een, een uitstekende tweede helft. Ja, Vitesse op rozen. Het is een merkwaardige wedstrijd zo natuurlijk. Want wat is er eigenlijk nog over van dit duel? Rode JC onmachtig. Weinig kwaliteit. Je zag dat al voor de rode kaart eigenlijk. Het komt tot heel erg weinig. En zeker nu met een man minder is het eenrichtingsverkeer in de Gelderdom. Een hoekschop nu vanaf de rechterkant. Zeven minuten gevoetbald in de tweede helft. En uh, Atsu die gaat aanleggen voor die corner. Maar er is van alles aan de hand. Wat gaat scheidsrechter Liesveld nu doen? Die geeft een uh, gele kaart voor een, uh, een speler van Vitesse. Dat is... Dezelfde Atsu die daar geel krijgt. Omdat hij gewoon te lang wacht met het nemen van die corner. Nu is hij dan uiteindelijk getrapt via Ibarra. Gaat het naar Van der Heijden. Bal in het strafsopgebied. Die blijft daar liggen bij Havena. Dan moet Letchert naar de bal toe. Prupper is eerder. Prupper speelt de bal terug naar Aschente. Voorzet in het strafstopgebied. Twee, drie spelers gaan er onderdoor. Dan het luchtduel met uh, Van der Heijden en Kasia daar ook. En dan heeft de scheidsrechter gefloten voor een aanvallende fout van Vitesse. En dan mag Roda dus met... Uh, Kali een vrije trap gaan nemen. Kali die een linie is gezakt na die rode kaart van Bonavati. En de bal nu terugspeelt naar Kurto. Kurto weer terug naar Kali. Ja, voor Rode JC zullen er vanavond geen punten in zitten. Volgende week is voor de hekkensluiter in de Eredivisie veel en veel belangrijker dan het cruciale duel misschien wel in de Eigen, uh, het eigen stadion, het Parkstad-Limburg-stadion tegen NEC. En dan zal Roda dus echt de punten moeten gaan uh, pakken. Nu is het Van der Heijden opgeschoven op de helft van Roda. Inmiddels drijft de bal op. Dan de korte combinatie op het middenveld. Met Prupper, met Feyenofiets en dan Van der Struik. Die een aantal minuten geleden de bal hard in het zijnet schoot. Dat was de enige kans tot nu toe van Vitesse in de tweede helft. Dan gaat Van der Struik nu breed breedpazen op Van der Heijden. Van der Heijden vervolgt de bal naar de linkerkant. Daar staat uh, Labiat en Ashente. De combinatie is heel aardig. Dan Aschenten nog in de hoek uitgekomen aan de linkerkant. En dan via een been van een Roda-verdediger. Dat is Montaigne. Is het een ingooi voor Vitesse. Dat dit soort wedstrijdjes natuurlijk wel goed kan gebruiken. Om het vertrouwen weer een beetje op te vijzelen. Want de afgelopen weken was het voetbal. Het positiespel dat Vitesse toch zo kenmerkte in de eerste seizoenshelft. Was behoorlijk verdwenen. Nu het schot van Feyenoviets. We weten dat hij dat kan. In de eerste helft prachtig de vrije trapraak geschoten. Maar nu toch een, een aantal meters... Over het doel bij Courtois. Het blijft voorlopig bij 2-0. In het voordeel dus van Vitesse tegen Rode JC. Tech NEC werd 3-3. Go ahead, Eagles PSV 2-3. En Adonac 1-1. We gaan op naar het nos journaal van 10 uur met Nanette Wijl. Daarna nog een uur NOS langs de lijn. Tot zo.